Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Eindtijd en Provencie en Israël. Mijn gast is opnieuw Jan van Banneveld. En de vorige keer zijn we uh, geëindigd bij het zoeken naar sleutels. Jan, jij hebt vorige keer uh, aangegeven dat er diverse sleutels zijn richting deze eindtijd. En daar gaan we vandaag wat verder mee doen. Vertel. Ja, ja de eerste sleutel was het herstel van Israël. Ja. Dat gaat specifiek over Israël mm -hmm. en daar gaat het grootste deel van de profetie over. Ja. De tweede sleutel was de wereldgeschiedenis. Ja. Waar Daniel veel over spreekt, mm -hmm. over het rijk van de eindtijd. Dat, dat, dat gaat over dat beeld. Hè, met, ja, uh, ja, ja. ja, daar komen we nog op. Ja. Waar de Heer Jezus over spreekt in zijn eindtijdreden, Matthäus 24 en Lucas mm -hmm. 21 en Marcus 13. Ja. En waar openbaring voornamelijk over gaat, het ja. Babylon van de eindtijd, de antichrist... 666, de chip en alles komt daarin voor. En die rampen die plaatsvinden. Maar... Mm -hmm. nog... Waar gaan we het in deze aflevering over hebben? Nee, nog niet. Nee, nee dat komt. Er nee, waar gaan we het over hebben? Oh, deze aflevering. Ja. Nou, eerst een paar uh, recente profetieën. Ja. Heel recente zaken. Okay. Uh, drie noem ik er maar. Mm -hmm. Want, en dan gaan we praten over het plan van God met deze wereld. Oké. Okay. Heel belangrijk. Ja. Drie recente zaken van profetie. Mm -hmm. We hebben een jaar geleden ongeveer, een klein jaar geleden, was die verschrikkelijke oorlog tussen de Fatah in Gaza en de Hamas. Waar ze werkelijk op een brute manier elkaar aan het afslachten zijn geweest. Die het toch nog steeds een beetje door. En die het nog steeds door. Ja. En die gaat straks op de zogenaamde Westbank ook door. Ja. Dit is wat, wat, Even een klein uitstapje. Wat ik daar zo interessant aan vind is dat uh, als ik boeken lees als Joshua en Hemia en, en, en, en al die, die, die machtige strijders uh, voor God, dan zie ik altijd dat, als, dat, dat God eigenlijk in zijn strategie heel vaak toelaat dat de, de tegenstanders elkaar, ruzie met elkaar gaan krijgen. Je haalt me de woorden uit de kijk mond. Kijk aan, kijk Dat aan. gebeurde met uh, Mozes toen hij met de Israëlieten door de Rode Zee trok. En het leger van Farao, de Egyptenaren, kwamen achterna en daar mm -hmm. staat... God bracht hen in verwarring. verwarring. Ja, ja. Precies. En ja. dat zien we bijvoorbeeld bij uh, uh, Jozua. Uh, toen die door vijf vijandige legers in het land Canaan aangevallen werd. God bracht hen in verwarring. Ja. Dat zien we bij Gideon. Uh, toen die met 300 man ja. tegen een ontzaglijk leger aan het vechten ging. Ze schrokken zich wild. Uh, ze schrokken zich <laughs> rot. En, en, en God bracht hen in verwarring. Ja. Dat zien we bij een koning van Israël. God brengt altijd de vijanden in verwarring. En dat gebeurde dus nu, in deze tijd. En dat gebeurde nu, want ze stonden op het punt Israël weer aan te vallen. Ja. En ze worden in verwarring gebracht. Daarom zijn er ook veel, laat ik zeggen, gelovige christenen, uh, die bidden, Heer breng uw vijanden in verwarring. Oh, ja. Dat is nog de meest vriendelijke manier om uh, van je vijand af te komen. Ja, want dan gaan ze tegen elkaar vechten. Ja, dat, dat niet alleen. Maar dan hebben ze nog een kans dat ze elkaars blijven sparen. Ja. Dat is het overleven. Nou, dat is het eerste. Ja. Het tweede voorbeeld, dat is uh, dit jaar, 40 jaar geleden, dat is de Zesdaagse Oorlog. Toen Israël in zes dagen, eigenlijk in drie dagen, uh, vier, vijf vijandelijke legers in elkaar hakte. 1967. 1967. Nou, wat is er toen gebeurd? Toen is Jeruzalem veroverd. Ja, want hoe cruciaal was die oorlog eigenlijk? Nou... Dat was heel cruciaal. Ik was in 67 in Eilat, in het zuiden van Israël. Mm -hmm. En de oorlog was net afgelopen. Ja. En de bewoners van Eilat die vertelden mij dat het Egyptische leger op een paar kilometer afstand met uh, honderden tanks stond in de woestijn. En op het punt stond om die heuvels over te trekken en het mm -hmm. onbeschermde Eilat in te trekken. Ja. En zo door de Negev Israël op te rollen. En om een nog steeds onverklaarbare reden is dat leger van Egypte in verwarring gebracht. En zijn ze in paniek, zijn ze teruggevlucht de woestijn in. Want uh, even, even voor, voor de kijker die daar niet zo heel veel vanaf weet van de, de 1967 oorlog. Wat speelde daarvoor en wat, wat, wat is er veroverd? Wat, moest, moest er land veroverd worden? Of? Nee, het was puur was het een verdedigingsoorlog. Uh, Egypte en Syrië en, en Irak en nog een paar landen zijn begonnen. Mm -hmm. Ze hebben, Israël heeft toen... Uh, koning, toenmalige koning Hussein van Jordanië gesmeekt om niet mee te doen. Ja. Maar Hussein, die werd door uh, de Egyptische president van toen, Nasser, werd toen verleid mm -hmm. om toch mee te doen. Want we winnen het, want ze hadden alle bandjes al klaar, de Egyptenaren. Hey, we verslaan de Joden, ze trekken zich terug, we lopen het land, we wij zijn bijna in Jeruzalem. Terwijl het Israëlische leger, onder andere met uh, Sharon erbij, de woestijn introk en het Egyptische leger op de vlucht joeg. En toen was eigenlijk, uh, sinds 1948, uh, Israël bestond net weer 20 jaar. Nog ja, niet eens. Ja, dat, uh, nog maar net, ja. Maar ja. uh, die hebben natuurlijk al heel wat oorlogen gehad. De Jawel. onafhankelijkheidsoorlog, ja, ja. de China i campagne in 1956, toen de Zesdaagse oorlog. Mm -hmm. Nou, in die Zesdaagse oorlog werd toen, zonder dat het eigenlijk de bedoeling was van Israël, Jeruzalem veroverd op Jordanië. En... Toen kwam er een Joodse professor, professor Vloeser, die niet in de heer Jezus als messias gelooft, mm -hmm. wel dat hij een groot profeet was. En die zegt: Kijk, dat is nou precies vervuld wat Yeshua, wat Jezus, heeft voorzegd in Lukas 21, weer die beroemde eindtijdreden. Waar die zei in Lukas 21: Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dus Jeruzalem is vanaf het jaar 70. ...tot eigenlijk 1967 door, door tientallen heidense volken vertrapt. Ja. joden waren er niet de baas. in dus, dus... 1967 zijn de tijden der heiden vervuld. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. En in Jeruzalem is dus... Uh... Maar wat, wat betekent dat concreet? De tijden van de heidenen zijn vervuld? Ik bedoel, dat... dat klinkt zo, de heidenen en... Uh... Nou ja, dat is <lacht> leuk gezegd. Ja, dat klopt. <lacht> de heidenen zijn... Nou, we zijn het wel, maar we willen het nou, niet graag horen natuurlijk. Je hebt Israël en de volken. Ja. En de volken, dat is in het Hebreeuws de goyim, ja. de goys, zeggen ja. ze mm -hmm. dan. En, en, en dat wordt dan vaak vertaald door heidenen. Ja. Dus eigenlijk joden en niet-joden. Okay. Eigenlijk zou je vriendelijk moeten lezen, en jij bent een vriendelijk mens, mm -hmm. zou je vriendelijk moeten lezen, totdat de tijden van de volken, of de niet-joodse volken vervuld zijn... Ja. En dat is al nu weer de basis. Nee, want als wij het nu over heidenen hebben, dan hebben we het over niet, dan in de Nederlandse dan heb je het over niet-gelovigen. Dat zijn heidenen. Ja, ja, dan heb je, dan heb je 90% van de. Sorry. Ja, ja, maar goed, om even, even de tekst helder te krijgen. We gaan nog een tekst opzoeken, ja. want anders komen we niet aan Gods plan toe. Dat is wat mooie. Ezekiel 34. Daar mm -hmm. staat dit. In Ezekiel hoofdstuk 34. Vers 8 en 9. Een prachtig uh, vers is dat. 34 vers 8. Uh, 6, of is het 36? Ben ik... Dit gaat over de herders. Ja, ja. Of, uh, het is 36, ik vergis me. Ik zie het al. Er okay. staat dit. Maar gij bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël. Want nabij is zijn komst. Wat zijn de bergen van Israël? Dat is waar ze nu die Palestijnse staat willen. Ja. Dat zijn de bergen van Israël. Mm -hmm. En die zijn in 1967 door het Joodse volk, ja. door Israël veroverd. Niet op de Palestijnen, maar die zijn veroverd op Jordanië, want die hield het bezet. Ja. En nu zijn daar de zogenaamde kolonisten, 260.000 Joodse mensen... ...die daar hun wijngaarden zetten, hun boomgaarden zetten en daar hun takken voortbrengen. Ja. En dat gaat nog, het gaat nog meer gebeuren. Ja, die kolonisten moeten steeds weg. Ja, maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. niet. Sommigen wel, hè? Sommigen moesten we op bepaalde plekken moeten. Maar Gaza, dat weg. is nog steeds ja. een raadsel waarom dat nou hoest. Dat, ik, ja. ik weet het niet. Nee. Jij maar, vindt dat ze daar moeten blijven? Zeg je? Jij vindt dat ze daar moeten blijven? Gaza hoort bij Israël, ja. Met ja. de stam Judah hoort Gaza. Ja. En nog één tekst in de profeet Jeremia. Dat is ook een interessante tekst. Daar staat uh, Jeremia 31. Mm -hmm. dat weet ik dat wel zeker? Jeremia 31. En dat is vers 5, daar nou staat dit, 31 vers 5, even kijken of ik hem kan vinden, hier heb ik hem. Jullie zullen te weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten. Samaria, dat is dus dat zogenaamde Palestijnse gebied ten noorden ja. van Jeruzalem. Mm. Judea is ten zuiden van Jeruzalem. Ja. Nou. De Joden zullen weer wijngaarden planten op de bergen van Samarita. Ja. En die maken daar lekkere wijn van. En dat gebeurt nu? En dat, dat kun je ook zien. Ja. Op de hellingen van waar die zogenaamde kolonisten zitten, mm -hmm. zie je die Joodse wijngaarden. Ja, precies. Je ziet met je eigen ogen zie je het woord gods in vervulling gaan. Ja. En die ja. kolonisten zogenaamde, die zeggen dan... En wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Ja. Dus we blijven lekker. We blijven lekker zitten, ja. want het is beloofd. Het is, het is beloofd in de schrift. Ja. Nou, nou hebben we dus, dus Israël als sleutel. Um, maar wat heeft dat nou voor het, nut? Wat, hoe, wat is het plan van God het, daarin? Wat is het plan van God daarin? Nou, dat komt nu even op het scherm. Dan zullen we het uitleggen. Dat plan van God, dat begint bij Adam. Want de schepping, hè, mm -hmm. we geloven in de schepping, de Bijbel is Gods woord... En daar staat toen, de aarde die werd in Genesis 1, vers 2, moest en ledig. Ja. Was, werd, dus, uh, zijn ja, geen precies. hulpwerkwoorden in het Hebreeuws. Ja. Nou, dus is een ramp gebeurd. Toen heeft God Adam geschapen. Wat kreeg Adam voor opdracht? Zich vermenigvuldigen, dat hebben we dan meer dan genoeg gedaan, 6 miljard mensen op aarde. Mm -hmm. Maar hij moest ook de aarde onderwerpen. Ja. Er viel wat te onderwerpen. Mm -hmm. Dat was het plan van God. Ja. En hij moest paas worden. En God die heeft een beginnetje voor Adam gemaakt in paradijs. En Adam, dat was een machtig wezen van God. Het waren niet Adam en even twee ludieke, wat kinderlijke nudisten. <laughs> <laughs> nou, zo zie je dat op zondagschoolplaatjes. Ja, precies. Ja. Met de bepaalde delen bedekt natuurlijk, dat is keurig. Ja. Maar dat waren machtige wezens. De Bijbel zegt daarvan in de psalm, ze waren met heerlijkheid en macht bekleed. Zij voor de zonneval of na de zonneval? Voor de zonneval. Ja. En wat is er toen gebeurd? Zij hadden de opdracht om onder koning en koningin van de aarde te zijn. Om die aarde weer onder Gods heerschappij te brengen. Dat is toen mislukt. Ja. Maar God blijft bij zijn plan. Maar gods plannen gaan altijd door. Het kan wel een paar duizend jaar duren, maar Gods plannen gaan door. Ja. Dus wat gebeurde? Toen ging God door en de aarde werd steeds goddelozer. In de tijd van Noach was het... De aarde is zo slecht, dat alles wat de mensen bedachten was alleen maar kwaad en boos. Maar ja. Gods plan moest doorgaan, dus ging hij door met Noach. En toen een stapje verder maken. Sem, zijn Noachse zoon. En nog een stapje verder, Abraham, Isaac en Jacob. Gingen allemaal volgens Gods plan. Die kregen allemaal de opdracht... Met de nodige hindernissen. Met de no Natuurlijk, de wereld die vecht er altijd tegen. Ja. Wat is er toen bij Adam gebeurd? Toen is niet... Adam de baas geworden, maar toen is Satan de baas geworden. Hij, die Jezus, noemt Satan de overste van deze wereld. Ja. En daarom is het zo'n rotzooitje, omdat de mensen hem gehoorzamen. Mm -hmm. Toen, een tijdje daarna, heeft God een heel volk voor zijn plan gekozen. Hier komt Israël door kijken. Toen koos hij Israël uit om zijn volk te zijn... en om door Israël weer die aarde aan zijn heerschappij te onderwerpen... Maar waarom, waarom Israël, waarom niet? Ja, uh, kijk, ik ben schoolmeester. Ja. En uh, toen koos ik ieder jaar dat, een, ja, een knechtje. Ja, daar hebben we het in, ja, dat in, in toen de ook. eerste, ik, eerste ik, een keer over ja, gehad. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik kon kiezen als schoolmeester die ik wil. Ja. Hm? En, en, en zo kon God kiezen een volk uh, dat hij wilde. Hij had het nou eenmaal aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. Ja. En toen koos hij Israël. Ja. En hij ging ook Israël uh, equiperen. Uh, met het materiaal. Hij gaf aan Israël de tien geboden ja. en alle andere geboden. Ja. En de bedoeling van God was dat Israël in het land Canaan zou wonen. Maar dat duurde nog 400 jaar, want God had nog 400 jaar geduld met die goddeloze bewoners van Canaan. En, en toen kwam Israël en ze zouden in Canaan Gods geboden moeten volbrengen. En toen vanuit Canaan over de hele wereld, om de wereld weer onder Gods bij te brengen. Maar hij zou kunnen zeggen van, God, u wist toch ook wel dat uh, zo'n volk dat nooit kan volbrengen. Dat, daar moet je als volk eigenlijk helemaal niet blij mee, mee zijn. Ja, dat maar dat God je weet ook dat jij en ik het niet kunnen volbrengen en toch kiest hij ons. <laughs> ja, dat is ook zo. Dat is, het hele, dat is toch de hele zaak, dat is toch zo simpel als ik weet niet wat. Ja. En God heeft nu eenmaal besloten om de mensen voor te gebruiken. Ja. Hij, maar daar kom ik nog op. Ik nog op. We zitten ja. dus nu bij Abraham, Isaac en Jacob. Toen kreeg hij Israël. En voor dat volk Israël koos hij een land, ja. dat is Kanaan. En in dat land koos hij een stad, dat is Jeruzalem. En aan Israël gaf hij zijn woorden. De psalm die zegt, hij heeft aan Israël zijn woorden bekendgemaakt en aan geen ander volk. En Paulus, die zegt dat ook nog, hij mm -hmm. zegt, wat is het voordeel van de Joden? Aan hun zijn de woorden van God toevertrouwd, zegt hij in Romeinen 3. Ja. Hm? Dus... Dat, is, dat volk heeft nog steeds deze opdracht, snap je? Ook na het Nieuwe Testament, wat we leven in, in, in ja. Nieuwe Testamentische tijden. Wat, ja, maar goed. Wat, wat is dan de opdracht van het volk nu? Eh, nog steeds, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Wat is er toen gebeurd in het Nieuwe Testament? Het hm. is goed dat je het zegt. Ja. Want toen kwam de Heer Jezus. Ja. En de Heer Jezus die heeft alles goed gemaakt. Hij heeft alles volbracht aan het kruis. Wat het volk niet kon bewerkstelligen. Is. Nee, wat het volk niet kon werkstelligen, maar, maar hij heeft de verzoening van de zonde teweeggebracht daar. Ja. Hij heeft dus daar, en toen kwam er een nieuwe gemeente van Joden. Het waren toch tienduizenden Joden nee. die daar in Jezus geloofden mm -hmm. in Jeruzalem. En die kregen de opdracht, maakt alle volken tot mijn... discipline. Ja. Dus wat is een discipel? Die is onderworpen aan zijn meester. Dus die, die eerste gemeente kreeg dezelfde opdracht als Israël had. Alle volken tot gehoorzaam te maken aan het woord van God. Ja. Tot discipelen van de heer Jezus te maken. Ja. Die gemeente die heeft het ook aardig verbruikt. Tot ja, wij doen het niet veel beter nee. dan het volk. En nu zijn we, nu zijn we weer in een volgende fase aangekomen. Nu is God mm -hmm. bezig Israël te herstellen. Ja. En hij zal tot zijn doel komen met Israël. En hij is ook bezig om de gemeente te herstellen. Er is geen tijd geweest in de geschiedenis waarop het evangelie zo ongelooflijk snel en massaal en krachtig over de wereld is gegaan als in deze tijd. Mm -hmm. Zelfs in de islamitische, Arabische. speelt de media natuurlijk ook in mee. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, God gebruikt alles ja. om, om, om de mensen maar mm -hmm. weer onder te zijn, zijn... Ja, maar toch, toch uh, hoewel je nu een enorme... Uh, bloei ziet hè, van, van het ontwikkeling van het evangelie over de hele wereld zou je ook kunnen zeggen van ja uh, je haalt straks Noach aan maar wij leven als in de dagen van Noach mensen zijn met van alles bezig uh, maar trekken ze van God nog gebod wat aan ja maar dat, dat is ook al in de Bijbel voorzegd ja. alles wat je zegt staat ook in de Bijbel ja, we hebben het nu wel niet afgesproken maar het staat er ja, wel ja. het is allemaal zo, zo ontzettend Bijbels is dat je moet je kijken in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, openbaring 22, ja. daar staat dit. Precies wat jij uh, wat, wat, wat, wat nu ook zegt. Hij zegt hier, uh, vers 10. En de engel zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Komt eraan. Mm -hmm. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Plus de onrechtvaardigheid neemt toe. Dat, ja. dat zie je om je heen. Ja. Dat zie je niet alleen in de wereld, zie je ook in Nederland. Onrechtvaardige structuren, onrechtvaardige ja. wetten. Wie vuil is, wordt het nog vuiler. Ja. Dat is erg. Onreine ja. geesten die hangen over dit volk. Ja. Alle smerigheid van die via de tv naar nou je toe komt. En heel ernstig is dat. Nee, dus dat split zich toe. Maar dan komt er wie rechtvaardig is, hebben wij ze nog meer rechtvaardigheid. En wij hebben nog de kans om het ja. evangelie te voorkomen. Is dat dan de taak van de gemeente? Dat is de taak van de gemeente. Dus een heel cruciaal, ook binnen die eerste sleutel. Ja. Die, die er was uh, voor het volk Israël. Ja. Uh, want Israël heeft natuurlijk ook nog steeds die, die bepaalde taak. Naast het feit dat de gemeente die taak heeft, heeft Israël ook nog die taak. Dit komt straks, want er zal een tijd komen, en dan krijgen we dit, er zal een tijd komen, God is nu bezig aan het herstel van Israël. Ja. Dat zie je, daar ja. is God nu mee bezig. Ja. Eerst, daar hebben we al iets over ja. gehad, maar daar zullen we de volgende keer nog wat uitvoeriger over hebben. Eerst het herstel van het verwoeste land van Israël. Dat zie je ook op uh, het scherm. En daarna het terugkeer van het volk, ja. waar we nu nog steeds in zitten. En we zien ook dat hier ook een geestelijk herstel komt. God komt ook geestelijk tot zijn doel. Ja. En Israël zal op den duur ook het grote volk worden. dat het evangelie over de hele wereld gaat verspreiden, ja, maar wat... onder leiding van de Messias. Ja. Wat heeft dan uh, de gemeente van, van de Heer Jezus, uh, zeg maar, wat, wat voor functie hebben wij dan? De eerste functie van de gemeente is altijd nog het evangelie uit te dragen. Door woord en door daad. alle volken maak ze ja, tot mij de Dat decise. is allereerste taak. Eerst eerste opdracht. Want de heer Jezus zegt zelf in die beroemde eindtijdreden, Matthäus 24, mm -hmm. waar we het al herhaaldelijk ja. over gehad hebben. Dan zegt hij ook, eerst moet het alle volken het evangelie gehoord hebben. Aan alle volken verkondigd zijn, mm -hmm. Matthäus 24, vers 14. En dan pas zal de eindtijd aanbreken. Alle volken moeten een kans krijgen om het evangelie te horen. Maar wij zeggen al series lang, we zitten midden in die eindtijd. Ja. Ik beloof je, de volgende les of de volgende ja. keer zal ik je ook uitleggen wat, die eindtijd, wat ik dan onder eindtijd versta. Okay. Want ik zei, Petrus die zei het ook al. Uh, ...die zei al 2000 jaar geleden... het was een ruige prediker... ...het einde van alle dingen is daarbij gekomen... ...stel je voor de dominee die... Zei ...ja, dat is 2000 jaar geleden... ...ja, dus daarom zegt men in de theologie... ...de eindtijd die heeft zich... ...al uitgerekt over 2000 jaar... ...en dan voegt men eraan toe... ...het kan nog wel 2000 jaar duren... Ja. ...maar... ...ik heb dus een iets andere definitie dat van eindtijd... ...dat is wel eindtijd. wat je algemene hoort... ...ik heb, ja, ik heb ja. een, een beperktere definitie... ...en we leven dus nu... In de overgangstijd, zoals je op het scherm ziet, in de overgangstijd van het herstel van Israël naar wat ik de eindtijd noem. En dat zijn de laatste zeven jaar voordat de heer Jezus in macht en heerlijkheid en glorie met grote macht terugkomt. Maar zijn het ook concreet zeven jaren? Want we hebben ook heel vaak gezien dat uh, er wordt dan een aantal jaren genoemd en dat blijkt dan toch weer opgerekt te zijn of... Ja, nou, de Bijbel is, die noemt die zeven jaren diverse keren. Ja. En die spreekt over 42 maanden ergens, mm -hmm. dat is 3,5 ja. jaar. Hij spreekt over 1260 dagen, dat is mm -hmm. ook 3,5 jaar. En hij spreekt over één tijd, twee tijden en een halve tijd, ja, dat heb je ook want, al 3,5 jaar. Nee. Maar, dus, maar het betekent, betekent wel dat je dat ook concreet in die jaren moet zien. Ja, ja, dat, ja. ja. Hij, hij spreekt in dus. zoveel. ...verschillende termen over hetzelfde dat je het wel concreet moet zien. In die zin zijn we op weg naar ja. die laatste zeven jaar. Ja, en kijk, en deze tijd, die noemt de Heer Jezus, zelf. ...noemt die tijd in Matthäus 24 het begin der weeën. Ja. En uh, ik ben net uh, pas weer opa geworden. Kijk aan. Dat is uh, erg leuk. Ja. En, en dan komen de weeën eerst. Ja. En die weeën, die worden steeds sneller en steeds feller. Ja. Je hebt ook kinderen, dus je ja. weet hoe dat gaat. Ja. Uh, maar goed. En, en, en wat noemt de Heer Jezus dan bij deze weeën? Hij zegt hier in Matthäus 24, vers 8. Dit is het begin der weeën. Wat zijn dat dan, die weeën? Vers 7. Volk zal opstand tegen volk. Dus ja. overal reletjes en opstanden in de wereld. Ja, Koninkrijk dat duurt, tegen Dat koning. duurt ook al, al, al honderden jaren. Ja, maar ja. kom. En zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Ja. En in Lucas noemt hier allerlei ziektes bij. Ja. Maar het gaat met name om de toename van. Ja, uh, het, het, de weeën worden steeds feller. En sneller. En die gaan steeds sneller ja. op elkaar volgen. Dus ja. dat betekent dat we in een overgangstijd zitten. Mm -hmm. En hoe lang die overgangstijd duurt, weten we niet. Nee. En aan het einde van die overgangstijd. Dan begint die zeven jaar. Dan begint die zeven jaar. Ja. En dat zijn zeven jaar wanneer een wereldvorst, de antichrist, op de troon gaat zitten. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat we... Wie dat is. Ja, wie dat is. Wie, wie leent zich daarvoor eigenlijk? Ja, dan moet ik... Er ik, ik, ik schiet iets in mijn gedachten. en ik, ik moet een wacht voor mijn lippen zetten. Ja. <laughs> om dat niet te Oké, okay, daar gaan we er niet verder op in. Ja, want nee. kijk... Daarvoor speculeren? Of? Veel, ja. ja. Want ze hebben natuurlijk Hitler als antichrist gezien. En... Sommigen zien Boes als antichrist misschien ja, wel. Ja, ja, ze zien iedereen... Nou kijk, iedere politicus die is natuurlijk op macht belust. Dus iedere politicus staat op open voor deze ja. verleiding van, van de boze. Ja. Om veel macht te krijgen. Mm -hmm. Maar het zal een enorme machthebber mm -hmm. zijn, leert de Bijbel. Die enorm intelligent is, enorm scherp. En ook... Het Midden-Oosten probleem oplost. Ja, ja. En want ook er moet schijnvrede komen. Ja. ja, en ook waarschijnlijk een aanzet zal geven tot de herbouw van de tempel. Hm. Al die dingen die gaan gebeuren in Jeruzalem. Mateloos interessant. Dat ja, is verschrikkelijk interessant. Ja. Al die dingen die gaan we zien en, en, en zijn allemaal tekenen dat, dat God <coughs> bezig is om zijn plan om de wereld weer onder zijn heerschappij te brengen uit te voeren. Ja. En waarom duurt dat zo lang? God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij geeft mensen nog een kans. Hij geeft de mensen nog een kans. Dus ook de mensen die nu kijken, hebben een kans ja. om uh, zeg maar, uh, die hele uh, moeilijke tijd die er gaat komen ook te ontsnappen. Ja. We hebben het vorige God keer heeft, ook over gehad. God heeft een plan, met, niet alleen met de wereld, ja. maar hij heeft ook een plan met het leven van de mensen. Ja. Maar de wereld die moet dat op een gegeven moment accepteren. En zo moet een mens ook het plan van God accepteren. De ja. mens heeft een vrije wil. En die wil van mensen die kunnen ze nu uh, heel concreet uh, ja. nog steeds uitvoeren. Ja. En als je op één lijn met Gods plan wilt komen, ingeschakeld wil worden in de redding van de wereld, dan moet je ook onderwerpen aan de komende koning van de wereld. En dat is de Heer Jezus, dat is de Messias, dat is de verlosser. En, en hoe je doe je dat? Onderwerpen aan de koning, dat is gewoon je knieën buigen en zeggen: Heer Jezus, ik, ik, ik heb het altijd misgehad. Ik ben een zondaar. Ja. Dank u dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. En ik wil bij uw koninkrijk horen. En dan accepteert de Jezusje. Jezus je. En dan ga je leren bidden. En dan ga je Bijbel lezen. Je gaat naar een goede gemeente. En zo word je ingeschakeld in Gods plan. Met Israël en met de gemeente. En zo heb je een rijk en nuttig en goed leven. Voor Gods aangezicht en ook voor je hele gezin. En dat mag iedereen doen. Iedereen die wil, die niemand, mag komen. Niemand uitgezonder. Iedereen die wil, die mag komen. Geweldig hè. Ja. Jan, we zijn het eind van onze uh, tijd. Uh, wat gaan we de volgende keer doen? Nou, de volgende keer gaan we nog eventjes naar dat herstel van Israël ja. en dan gaan we diep in op het herstel van het land. Nou. En dan gaan we zeer veel profetieën zien waar die uh, aanduiden dat God het land herstelt. En, en we gaan ook nog eens diep in op de strijd die er nu om het land gaande is. Nou. Heel hartelijk bedankt voor vandaag. We moeten het hierbij laten. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken naar deze aflevering. Het is geweldig interessant om te zien hoe het plan van God met deze wereld echt gestalte krijgt. Wilt u daar meer van weten? Kijk dan de volgende keer weer naar profetie en Israël. Tot de volgende keer.